100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Ik wou ook met de treinbassen gaan. Dames en heren. Toe, toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja? Nee? Oké. Okay. Tweede geld voor het radioprogramma je je, je je te wachten op een chingel. Uh, Toe bak leeft. Toe bak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zankt Een strakje stukje geschiedenis en natuurlijk de verjaardagen. Maar eerst hier, what entertainment for you. Daar zijn we goed in. U bezig houden. Baby, if you want it, then I don't you know. Tonight out I was too slow another nothing but lust Can I ever win When it's just another one Of those tricks you used to turn me in oh. Yeah, it changes what I do Maybe it changes what I am Right when I'm sure I know what I think of you it changes back again Within entertainment's oh, oh, oh. what I'm gonna, gonna need, to need to make, make you mine again Verwijzing in deze plaat En dat, daar ging het ook weer. Ja. Hu, hu. Gelukkig hebben ze daar geen octrooi op aangevraagd. En dan had niemand meer muziek kunnen maken. Natuurlijk. Want later hebben ook de Charlottes het ook nog vaak gebruikt. Dat hu, Tweede gedeelte van dit rijden gewoon mijn fijn dat toestel op aanstaan. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Uh, jawel, het is vandaag 26 oktober. Het was 2002. De Russische militairen bestormen. Het Dubrovka... Du, nee, Dubrovka... Ik du, du, du. moet even zoeken waar het staat. Ja, het du Dubrovka zeggen. Theater. Waar Tsjeetseense eh, toeristen, terroristen... Dubrovka! Du, du, du, du, Dubrovka du, Theater. Waar ja. Tsjeetseense toeristen, terroristen, sorry... 922... Uh, uh, uh, uh, nee, jezus, ik ja. ben het helemaal even kwijt. 922 mensen drie dagen lang gegijzeld houden. Ja. 50 gijzelnemers en 150 gijzelaars. Sterven. Ja. Dus gelukkig is dus een heleboel zijn wel. Uh... Gelukkig, ja. maar waar, Waarom zijn die 920 zijn die gestorven? Dat is nog even een vraag. Er zaten er namelijk uh, wel wat meer. Maar er al een of andere gif hebben ze via de aircon naar binnen gespoten. En dat gif was uh, tien keer sterker dan morfine En een te hoge dosis. Dus waardoor zeg maar... Ze hebben een enorme trip gemaakt daar. Ze hebben een hele trip Omdat gemaakt. Uiteindelijk hebben ze geen adem kunnen halen. Ze zijn gestikt. Alles is uh, nou ja, lamp gelegd zeg maar, in het lichaam. En de, de hulpverleners die er naar binnen werden gestuurd die wisten dat niet dat ze tegengif mee moesten nemen en die zijn eigenlijk ja die zaten met de hand in de haar die konden niks meer doen dus heel veel mensen zijn daar gewoon oh, die militairen hebben dus dat gif naar binnen gespoten om het allemaal uh, om oh, te, te, verlammen, verdogen, zeg maar. te verlammen en uiteindelijk is ja. dat een toge dosis geweest dat is heel okay. heftig hoor ze hebben allemaal aramais problemen gehad maar en waarom, het we, waarom was het, uh, hadden die terroristen die gijzeling? wat, wat wilden ze eigenlijk om uh, de, de tweede Tsjechische oorlog is aan de gang en uh, daar, ze, daar zijn ze tegen ze, ze willen dat de Russische strijdkrachten daar worden weggehaald. Daar in Tsitsenië. Ja, ja. En dat was een statement die ze maakten daar. Dus nou ja, een heftig verhaal. Ik heb daar beelden van zitten kijken en dan lopen die soldaten met allerlei lichamen over hun schouder heen naar buiten. Het is heel ja. onerend dat dat soort beelden op internet te vinden zijn. Maar dat is wel de werkelijkheid. Okay. Het gebeurde in 2002. Hoe heette dat theater nou nog één keer? Dubrovka. Je ja, Dubrovnik en Dubrov... Het is een V, oh, hè? Ja, precies. Dubrovka. Dubrovka. Nou, ik okay. probeer het elke keer weer opnieuw. Dus dames en heren, dus de truc, hoe heet het theater? Weet u het nog? Nou, ik niet meer al. Nee. Oh, de Apple die brengt in 2007 de Mac OS X 10.5 Leopard uit. Het is jammer dat Mark er niet is. Ja, ik was zeggen. Want die wist alles over. Maar, Vertel uh, eens wat van. Het was uh, een uh, uh, groot genoegen gebeurtenis om hier in de Wikipedia-lijst te staan. Nou goed, ik, ik ben ook meegegaan waarschijnlijk, want ik, ik heb ook een Mac al jaren. Goed, in, twee, in 2000, 1963. Ja, voor het eerst. Zendt de afro wie van de drie uit? Ja, het is, uh, het is echt al een aantal jaren actief geweest. Van 1963 tot 1983, toen een tijdje niet. We kunnen uiteindelijk weer van 2010 tot 2013. Degene die echt mee hebben gedaan, dat waren natuurlijk altijd. Uh, Martine Bijl, die heeft er eigenlijk altijd in gezeten. Nou, even een fragmentje daarvan ook. Werk voor film en televisie, theaters en nachtclubs in binnen- Herman en buiten. Herman Emmink presenteerde dat. Was getekend dat. Geeske Kop. Albert, uh, voordat we aan de vragenronde gaan beginnen, heb jij een kennisblik bij de striptease danseressen? Ja, natuurlijk. Nou, als dat inderdaad zo is, dan vallen nou meteen al jullie jurken naar beneden. Het was altijd echt heel slap, maar ook wel weer leuk. Ja, dit was natuurlijk Albert Mol Die, die maakte echt wel het programma. En samen met Kees Brust, die dan altijd rustig in zelf was, natuurlijk. En ja. Kees Brust die altijd zo'n heel rustig, En Een stem mooie had stem ervoor. had ook, hè? Ja. Ook, ja. En het grappige, Sonia Baar heeft er ook al mee meegedaan. En uh, de, de eerste echt die erin speelde, zeg maar, die daar in de jury zaten om de, de drie personen uit elkaar te halen. Weet je, je weet, wie van de drie weet je toch het werkte? Ja, ja, ja, ja ik zeker. Ze het oh. misschien niet. Hans Tessner. En Eva Smit en Kitty Janssen. Die waren echt maar de eerste die het meededen. Ik ken ze niet. Nee, nee, nee. nee. Maar ja. je hebt toch ook het mopje van... Uh, van uh, ik ben Jan en ik ben uh, niet helemaal goed. En dan de laatste... Ik ben Jan en ik ben niet helemaal goed. Oh, okay. van, dan weet je wie het is, weet je wel. Ja. Ja, ja, het is duidelijk. Een beetje flauw. Ja, oké, okay, ja, het is uh, wat ik al zei... In 1965 worden de Beatles die worden geridderd. Ach nee. Ja. Door... Ja, de Beatles... Koningin Elisabeth. Ja, oké. Okay, ik ontvang een koninklijke onderscheiding. We even een Beatles plaatje. Ik heb altijd uh, toch een handje van om een beetje de vage te draaien. Zoals dit. Tomorrow. Ja, maar ik Zegt had ook het idee dat, dat ze eigenlijk die uh, onderscheiding niet wilden hebben. Dat oh. ze eigenlijk wilden weigeren, maar... Het staat er vaak bij, maar uh, dat weet jij, uh, jij weet toch alles van ze? Ja, dat, ja sorry. Eigenlijk wel. Maar uh, ik stond toch weer eens bij het Beatle Museum gaan. Want het is bij mij om de hoek. En we okay. zeggen graag hoe het zit. Even oh ja, dat is leuk. laten praten. Goed, uh, wat er gebeurde in 2010. Uitbarsting van de, de Merapi. Ik spreek het altijd verschrikkelijk uit. Het Indonesisch eiland Java. Uh, dat, uh, dat, ja, dat is een gigantische uh, explosie geweest. Verschillende, of uitbarsting. Verschillende zijn daar geweest. Op anderhalf kilometer hoogte kwam het as... 40.000 mensen moesten er dag ervoor 25 oktober zich uit de voeten maken, evacueren. En uiteindelijk zijn er 240 mensen bij om het leven gekomen. Onder andere Emba. En Emba was de grootvader die eigenlijk als hoeder op de berg woonde. En die moest alles toezien. En die is eigenlijk toch bij het ding om het leven gekomen. En uiteindelijk een paar dagen later, 29 oktober, is hij weer actief geworden. Weer een gigantische gaswolk die tevoorschijn kwam. En op uh, 30 oktober weer, uiteindelijk in 2010, zijn er toen 300 mensen bij elkaar zijn erbij om het leven gekomen. En nou, goed, het is een uh, heftige. maar is dat. Ja, in 2006 al ja. waren er 83 geregistreerde uitbarstingen sinds. Uh, 1768, hè? Dus het is echt wel de actiefste vulkaan van het land. Ja, en als je daar beelden van bekijkt... dan zie je ook mensen die daar aan het kampeer, kamperen zijn. Die zeggen met de meest lullige dingen bezig. En dan denk je... Hé, hey, wat is dat nou? Dan gaat die camera omhoog. En dan zie je echt rookwolk, en dan zie je ze allemaal wegrennen. Ja, natuurlijk. Ja, beter van wow. wel. Als je daarin terechtkomt, is het een ja. rookwolk? Is het een aswolk? Ja, nee. heel eng. De straten zijn er ook echt duimendik bezaaid geweest met as. Ja. ja. In 1840, 14... De oprichting van het korps door Maréchaussee. De koninklijke Maréchaussee door Willem I. Dus, uh, dat is uh, op, 5, op 26 oktober. Aha. Dus die, zijn, die is wel heel oud. al. Dus ik denk inderdaad, het was uh, vijf jaar geleden. 200 jaar, uh, het is 205 jaar geleden. Dus okay. ik, denk, ik kan me voorstellen dat ze vijf jaar geleden een groot feest gehad hebben hier. Ja. Maar ja, ja. Ik heb niks van gehoord. Ja, ik kan me ook niks meer herinneren. Nee, ik bedoel wel heel veel feest omdat 100 jaar Kalim. Maar dan denk ik van nou ja. 200 jaar Maris Verzee, want die, die lopen natuurlijk heel veel rond op uh, Schiphol. Ja. Maar uh, nee, nou, oké. Okay. Nee, goed, het is ons van ons afgegleden blijkbaar, ja. vijf jaar geleden. Nou goed, straks een verjaardag. Eerst even de nieuwe single van Third Eye Blind, Waze. Well, the truth is, I'm just glad I'm here. You don't know who that is, but I'm for the legend, that track. with me. zeker zeker geluid van de zanger, maar toch af en toe vind ik het wel wonderschoon. Nou, Let It You Go, dat is de grote hit al jaren geleden, misschien wel twintig jaar geleden. Echt waar? Ja, voor je gevoel is dat nog maar gisteren druk, maar dat komt er omdat je boven de vijftig bent. Hè? En voordat je het weet, zit je een bejaardentehuis en dan kijk je me heen. Wat, wat, wat, hoe kom ik nou eigenlijk hier? Ik heb mis iets volgens mij. Het is allemaal zo snel gegaan. ook gewoon. Eh, Nou, het is zeker snel gegaan en eh, voordat je het weet, ben je alweer jarig. Uh, nee, deze even, maar gewoon. Ja. De klassieke Stefke Mirakels. ooit gezegd door iemand. Ik weet niet wie dat was. Goed, we kijken even naar de verjaardag. Wie is de jarig of zou jarig zijn geweest? Is al een tijdje van ons heen gegaan. Mahalian Jackson, ze is overleden in 1972 door hartfalen. Maar goed, laten we dat even vergeten. Waar werd ze nou een beetje groot mee? Onder andere dit. Oh, yeah. Gospel, blues, combinatie van alles. Ja, ze is doorgebroken in 1947. I will move up a little higher. De blanke medemens ontdekte toen deze hele mooie stem van Mahalian Jackson. En wat is nog meer? Dit is dan dat nummer. Als je naar Rommelmarkt gaat, je vindt haar altijd in de bak. Er zijn er zo geloof veel platen van verkocht. Ze trad ook op tijdens de rassediscriminatieprotesten, weet je wel bij het Lincoln Memorial in Washington. Dat was in 1963. Daar liep ook Martin Luther King natuurlijk. Dat deed die, die, die hele mooie toespraak... waar je nog steeds kippenvel van krijgt. En hij moest op gang komen, maar uiteindelijk kwamen de mooie woorden... I have a dream! En goed, Dame en Jackson was daar ook bij te vinden. Goed, wie is er nog meer jarig of jarig, uh, zijn, uh, zou jarig zijn geweest? Ja, Benjamin Guggenheim. Hij is van 26 oktober 1865. En hij is dus eigenlijk op... Uh... Iets van uh, 47-jarige leeftijd is hij dus overleden. Omdat hij mee zong met de Titanic. En hij was heel erg uh, uh, bekend geworden omdat hij, uh, toen hij uh, daar was, dat hij zijn trui een reddingsvest inwisselde voor zijn avondkledij. Omdat hij naar zijn eigen zeggen ten onder wilde gaan van Gentleman. Oké. Okay. En uh, ik heb wel het idee dat zijn familie dat, dat, uh, dat museum van hem komt en zo. Nou, Er zijn ook films van geweest: A Night to Remember, et cetera. En uh, John Moffat speelde Guggenheim in de televisieserie SOS Titanic. Ik ken ik helemaal die televisieserie. Jij? Nee, nee, zeg maar apart, ook niks. Apart. Ik heb mijn tijdje toch wel redelijk. Ik vind in de Titanic uh, ja. verder gedoemd. Ik heb die oude krant opgevonden ook. Toen... Dat daar een serie over was. Die moet toch ook ja. wel te vinden zijn? Die ga ik toch eens naar kijken. Ik vind het toch altijd wel leuk. Ja, ja het uh, is wel leuk. Ja, het is ook alweer een beetje zielig. Maar... Ja, uh, zielig. Ik heb ja. nooit gehoord met het woord zielig. Dus uh, zielig haak ik altijd af. Maar nou, goed. Het is wel zielig als uh, mensen toch... Uh, nou, ja. Yeah. Maar inderdaad, ja. Dus, uh, de familie van hem die heeft inderdaad het Guggenheim... Uh, Museum, eh, volgens mij is dat een New York volgens mij. Hoe okay. heel bekend? Weet je ja. het niet? Ik, sorry, ik haak af. Ik, oh. weet het niet. Ik, oh, ben, okay. ik ben niet ingelezen. Jan Wolkers zal van jaren zijn geweest. Afgelopen week ben een hoop over hem te doen natuurlijk. Ik vond het ook heel grappig in de wereld door. Dat de oudere generatie, nou ja, onze generatie, uh, Matthijs van Nieuwkerk... waren natuurlijk helemaal gek van uh, ik, Jan Wolkers, ik, Jan Kramer. Nee, ik, Jan... Uh, nee, dat nee, ene gewoon, boek. Uh, uh, Turks fruit. Ja, ja die film was ja, natuurlijk geweldig. Maar goed, uh, en, uh, de, de jeugd had het boek ook gelezen. Echt wel een aantal jongelui hadden het boek gelezen. Nou, een stuk of tien of zo geloof ik. En uiteindelijk, die hadden er echt zoiets van... Ja, nou, het is best interessant. Ik denk ook dat het wel literatuur is... en dat het ook wel een, een van de beste boeken is. Maar ja, hey, ik, ik had er niet zo heel veel mee eens. Heel gereserveerd daarin. En dan grappige als je dan Jan Wolkers altijd weer luistert, moet, moet je toch altijd weer even lachen. Er woont een klein beestje. Ja. Een zogenaamd spuugbeestje natuurlijk...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 dat uh, de, de venus van Botticelli boven zijn bed had... staan die uit het schuim van de zee geboren. Nou, uh, Jan, ik, ik, ik, ik haak even af... want het wordt even te pornografisch allemaal... als je nog verder gaat door. Het is een Ja, het is een beetje een vies ah, Hij ding. leeft nog niet meer, Hier zit hij al in dat spuugje... zit hij dan in zijn tuin zit hij te prikken? en dan haalt hij daar een beestje uit. Er zijn dus ook allerlei paradij opgemaakt zoals dit. Ach, het is nergens voor nodig. Kleren worden niet vies, worden niet vies. Die moet je gewoon maandenlang aanhouden. Je hangt het gewoon af en toe... Even lekker in de frisse Tesselse wind. Die die zoute die, die vreet het muf uit de vezels. En zo gaat het een tijdje <lacht> door. Je, je, je hoort hem Ja, Die heb ik nooit gehoord. Hij is erg leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar goed, ja. Hij is in 2007 overleden. Hij heeft ongelooflijk veel boeken geschreven. Heb jij wel boeken van hem gelezen? Uh, daar, ik, ik, volgens mij moest ik wel wat voor mijn lijst lezen toen op de middelbare school. Ja. Maar uh, je, je had terug naar... Oeg geef je Ja, volgens ja. mij heb ik die wel gelezen. En natuurlijk, ja, de van die film vond ik geweldig. Ja, het is echt aangrijpend. Ja. Ja, nou, even, even een. Nou, even gewoon... Oh, ja, dan zie je zo, je gaat op de fiets, hè? Ja, en dan zie je al oud amsterdam en dan pikt hij, hij ook gewoon. Ja, en dan pikt hij dus een ijsje gewoon van iemand. Ja, die geeft vandalig. hij dan aan haar. Dat zou echt niet meer kunnen. En dan hoor. Is het Boy, ja, we zijn getrouwd, ja? Ja! Hoehoe. Ja! Leuk, leuk. Ja, nou, uh, oké, okay. vertel nog meer. Wie is ja, er nog meer jaar? Nou, Umberto Tan is vandaag jaar. Oh, oké. Okay. Hij wordt vandaag 54. Ja... Je al man heeft, is eigenlijk al ook goed met kleding ontwerpen. Ja, zeker. Heb je, mee. je hebt heel veel kleding ontworpen. En Hij is en... ook al uitgekozen volgens mij tot beste geklede man van de tv of zo. Ja, dat was in 1999. Oh, dat weet je ook. En groot, toen uiteindelijk ja. is hij daar een zeg maar kledinglijn mee begonnen. Hij heeft op BNR heeft BNR nog zeg maar, iets gepresenteerd. En uiteindelijk ja, RTL, heeft hij gepresenteerd RTL Late Night van 2010 tot 2013. Toen uiteindelijk is hij vervangen door Twan Huis. Wat een goede keuze was dit! En uiteindelijk, als eerste, kwam je op televisie in 1991: tafel van 7 met Sonja Baren. Nou, die opname is echt leuk om dan hem nog even terug te zien als jong Broekie. Ja. Dit is echt uh, leuk. geinig. Goed, uh, vandaag is hij jarig. Uh, uh, Bootsy Collins. En Bootsie Collins, ach, dat is echt uh, leuk. I just love that smile. Echt een Niet uh, verwarren met uh, uh, George Clinton. En Parliament. En Funkadelic. Het zijn allemaal van die beesten die dit soort muziek maakten. Hij had echt een apart stemgeluid. Dit is ook nog wel leuk. Echt, zijn solo's waren een halve baspartijen. En dan ook gitaar. Het was echt freaky shit. Maar die stem die je net hoorde lijkt ook een beetje op de ene gast uit Earth and Fire. Oh, daar wil je niet mee vergeleken worden, ben ik bang. Nee, dat nee, Dat, dat is een beetje te zoet voor hem. Dit is de yeah. solo van Bootsy Collins. Freaky shit, hoor. Je moet er maar eens uh, naar luisteren als je het niet kent. Het is uh, vernieuwend, destijds in de jaren zeventig. Hij wordt uh, vandaag, kijk hoe oud hij wordt, hij wordt 68. 68? Ja, oké, okay. okay, vertel. En 1986, uh, dood dan. Nou ja, jullie wel bekend natuurlijk, hè? die man. die ook. Uh, ja. Hij wordt niet meer bekend voor zijn goede muziek. Nee. Maar gewoon omdat hij dan zo had uh, lopen trollen. Trollen, hè? trollen heeft hij ingezet. Met ja. mensen die allerlei verhalen over hem schreven die helemaal niet waar waren. Maar toch. Als je hem weer hoort. Ja, ja dit is, is wel, mooi, dit. wel een van zijn betere nummers. Ja, dit is echt mooi. Hè? Ja, leuk hoor. Dit Doton, dan. Heeft hij alleen, heeft hier pas alleen nog weer een nieuwe plaat uitgebracht, geloof ik. Zit even te kijken. Nee, die heb ik zo gauw niet. Nou, goed, ik uh, vind het zo la leuk. Er staat hier, hij wordt op grote schaal gebruik gemaakt van internetskop. Poppen. Skopoppen, ja, ik ken het ook niet. Ik ken het eigenlijk nooit van god. Sokpoppen. Nee. Sok Sokpoppen. -so so ja, Om de ja. beeldvereniging van de zanger op social media te manipuleren. Hij had toen ook een heel leuk berichtje van zo leuk. Ik zat in het vliegtuig en er was een mevrouw mijn cd aan het luisteren. En ze zegt, dat is toch een lekkere muziek. Hè? Moet je horen. Het was mijn eigen muziek. denk, Ja, die had hij dus echt helemaal zelf verdacht. Oh, wat een dus zoet. Ja. Nou goed, de laatste plaat nog even. Hij heeft gewoon een geweldige stem. Hier lijkt hij net of hij een beetje een soort kikker keel heeft. Nee, goed. Smakenverschil. Doton, ja, hij heeft al heel veel hits gehad. Goed, degene die ook jarig is, maar ze wordt van 72. Bill Clinton kent haar heel goed. Ik heb het over Hillary Clinton. En ze was de first lady van 1993 tot 2001... En ze is minister van Buitenlandse Zaken geweest in 2013. Daarvoor heeft ze natuurlijk nog gestreden samen met Barack Obama. voor de president te worden van Amerika. Wat niet lukte. Later ook nog een keer met uh, ja, iemand met dat rare. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik, ik weet ook niet hoe je Daar heeft ze natuurlijk ook van verloren. Maar goed, uh, ja. Uh, en later, waar ze natuurlijk het meest mee het nieuws kwam. is het ook toch dat ze privé-e-mailadres had gebruikt. in plaats van. Het e-mail van Dat helemaal beveiligd was. Ja, ja dat oh man, daar is uh, die, die uh, trop... Hoe uh, uh, heet die ook alweer? Ja, ik naam. Er is er heel veel handel op uh, stuk gegaan. Goed. <lacht> Hij heeft iets ik nou, liever nooit meer willen nee, horen. Nee, zoiets is het. Nee, Goed. wat ik ook nog zag, dat die dame uit uh, de Charlie's Angels. Jacqueline Smith. is dus van 1945. Dat is toch wel een schatje. Dat is echt een schatje, ja. Ja. Ja, het grappige... Is... En zij is degene die het langs gespeeld heeft, hè? Ja. De rest is allemaal eerder weggegaan. Die is toch uh, afgehakt. En het, het maf is wel dat zij uh, later nog weer in een nieuwe Charlie's Angels heeft uh, gespeeld. En dan speelde ze een andere rol. Dat okay. was de, de, de, nou ja, goed, op Dat was in 2003 of zo. En, uh, en de, de, deze muziek klinkt ook echt ook uit die tijd ook van The Love Boat. Dat is een beetje hetzelfde, ja. Ja, die muziek ja, klinkt gewoon hetzelfde. Dat was Lauren Too. Dus zij was dus uh, die leuke, die leuke uh, purser, zeg maar. Ja. Uh, die dame die altijd de, uh, good morning to Love Boat. ja. Een ja, Heerlijke tijd, was dat is alles ook ongecompliceerd. Ja, die is van 53, hè? Dus die is pas uh, 66 nu. Oké. Okay. Dus, uh, ja, een leuke vrouw. Blaamtsoen wordt vandaag 45. De maar met de snik. Ik heb er niet zo getroffen in het leven. Zijn uh, ouders waren van de pinkste gemeente, dus hij mocht de vrij snel mocht hij optreden tijdens uh, nou, kerkdiensten. De Heer is dan No Man's Island, een van de grotere plaatsen natuurlijk. Hij heet natuurlijk eigenlijk Johannes Sigmund. Dat is een veel leukere artiestenaam. Maar hij heeft zichzelf vernoemd naar een, uh, een wielrenner... omdat hij zelf helemaal gek is van wielrennen. En daar alles vanaf weet, dacht hij van... ik wil mezelf gewoon blauw zoen. En dan doe ik een hele rare baard op een hele rare pruik op. Nee, dat is eigen haar. Maar goed, ik vind het uh, muziek wat ik wel kan waarderen... Zullen we het hier afsluiten? Ja, heb nog één? Het ja, wel, we het hebben goed. zoveel verjaardagen nog. Ja, die Ik vertel je de licht. rest wel uh, buiten de... Uitzending gaan we nog even Precies. heel lang door. Gewoon uh, met de verjaardagen. Al de geschiedenis die we ook tot ons hebben genomen. De tijd is half... Uh... Oh, god. Ja, god. Pak die microfoon erbij. En we gaan het radio-programma even presenteren. Ja, dan druk je op een knopje. Gewoon eens even leuk terug naar de basis te gaan. ook Goed, hoe alles werkt. Ja, goed. Uh, zonder gekheid is uh, toebakleven. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. ja. En het leuke, uh, Udo Geisler... Zandvoortse berichten, ja, had ik al gezegd. Ja, de Zandvoortse fotograaf, ja. Udo Geisler... heeft een nieuw uh, boek samengesteld... met de naam Amsterdam Centraal Station. En tijdens de Haarlemse Kunstlijn... wordt het boek gepresenteerd... in het ateliercomplex Onder de Toren... in de Hofmanweg 1A in Haarlem. En uh, de, de Kunstlijn is uh, op 2 en 3 november... van uh, 11 tot 5 uur. Dus dat is uh, volgend weekend... In Haarlem kan je dus gewoon van atelier naar atelier gaan. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Misschien dus ga ik daar wel even heen. Oké, okay, nou, de, ro de roofvogelshow show was indrukwekkend. is dus natuurlijk uh, thema maand Zandvoort uh, Goes wilds En uh, ja, ja op Badhuisplein, uh, afgelopen zaterdag had je namelijk uh, heel veel roofvogels te zien. De Visarend en de gier. De grove, grote vogels met Vinnie Krommen. Gromme snavels van die scherpe klauwen. Dat je denkt, Als oh, oh, zie maar zit, Zit mijn hele haar. God, kut. Dus nou goed, Die werden daar rondgevlogen. En dan kon je naar kijken. En, nou goed, uh, het, het leek een beetje zielig, maar het was het niet. Want het is heel belangrijk, heel educatief. Namelijk voor de jeugd, om te kijken hoe het allemaal werkt. Bla, bla, bla. Ik ken het allemaal wel. Ja. Diereningevangenschap is zo belangrijk. Dan kan je zien hoe ze leven. ja. Nou, ja, nou Die dieren weer, zijn wel je maatje door. hoor. Wat? Die dieren zijn je maatje. Ik heb ja, een hele mooie documentaire gezien. over iemand ja? die dan in Mongolië ja? bij zo'n stam mocht zitten. In, ook in de jurts. En die mocht dan uh, ook een eigen vogel uh, trainen. Oké. Okay. Dat was wel heel gaaf. Nou goed, De vogels worden ook goed ingezet. Maar soms denk je, van, is dat nou echt nodig om zo'n vogel in zo'n hoekje te Hij moet niet gaan. zo jank, hoor. Nee, dat nee, ben ik echt een beetje aan uh, zijn pissen. Ja, een beetje, beetje wel. Ja. Ja. Nou, uh, Sans uh, of Ghost Wild is nog de hele maand... En het duurt tot met 31 oktober. Ja, dat is logisch. En dan kan je dus allerlei dingen nog bekijken. Kijk even op de internetsite. Hè. Leuke okay. shows, leuke bezigheden. Ik heb hier wel slecht nieuws, want Recreade Zandvoort houdt op te bestaan. Het bestuur heeft dus uh, officieel besloten om de stichting Recreade op te heffen. Ruim 52 jaar geleden is Recreade gestart met het doel... kinderen in Zandvoort te entertainen gedurende de zomermaanden. Omdat zoveel ouders aan het werk waren. Oh ja? Ja, dus eerst waren ze koekjes bakken met 120... Kinderen en alles. Nu ziet ze dus allemaal gewoon thuis dingen. met de en nu, basis in uh, Ja, joh, ze zitten gewoon voor die televisie met zo'n uh, oh ja, zo spelletje en alles. Yeah. Ja, opgelost. Ja. Dus, uh, ze, en wat ook erg jammer is... het is gewoon heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Ook al konden de vrijwilligers dit als stage opnemen in hun uh, uh, studie, zeg maar. Ja. Yeah. Maar uh, het bestuur heeft verschillende opties bedacht... om het interessanter mogelijk te maken voor jongeren. Maar het is helaas niet gelukt. Maar Recreade zal Recreade niet zijn zonder een afsluitend zandkraampje... En deze zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2020 van 1 tot 4. Dus vrijwilligers, je kunt je misschien vast melden. Het is in de krocht. Ik denk zelf van, nou, als het de laatste keer is, wil ik misschien wel meedoen. Als het echt de laatste keer wil? Niet dat er nog een keer een beroep om gaat. Nee, doen. niet teveel. veel. één keer vind ik het wel leuk om even herinnering op te ophalen. Maar ik heb er leuke herinneringen aan. Ja, dat, ik ik, ik ja. was zeven toen het begon. Ja. En uh, het is gewoon heel erg leuk geweest, altijd. Oké, okay, de nieuwjaarsduik uh, gaat terug naar de oude locatie. Ja, niet zonder slag of stoot. Het is de zestigste keer, hè. In 1960 ging het van start bij de Rontonde aan het Badhuisplein. En uh, dat was toen dus de zwemclub. Dat was gewoon de zwemclub die een ideetje had om gewoon met z'n allen gewoon de zee in te gaan. Nieuwjaarsduik! Wat? Ja, laten we dat gewoon doen, jongens. Gek, dat was in 1960. Negen... Uh, dat was Niort 59. En uh, ook van Batenburg, die was toen uh, daar naartoe gegaan. Hij moest zich even omkleden in de auto... En na de zwem moest je snel in de auto weer terug naar Haarlem, naar de zwemclub... om daar even chocolademelk en wat ettersoep tot zich te nemen... om weer helemaal op te, op te warmen natuurlijk. En nu willen ze dus uh, weer op de oude plek doen... want ze hebben het laten verplaatsen... omdat namelijk de uh, beachclub nummer 5 daar kwam. En uh, nu gaan ze dus terug naar de oude club... en dat is haven Zandvoort, haven van Zandvoort. En die zitten daar niet op te wachten... Uh, die hebben zo eens... Oh, lekker. Dan krijgen we al die mensen hier over de vloer. We hebben het al zo druk. En dan gaan ze zeker ons ook gebruiken als verkleedruimte. Nou, wij zetten beveiliging neer. We, we vinden dat mensen van het nieuwjaarsduik zelf verkleedruimte moeten regelen. Uh, Unidewaars. En ze gaan hun voetdruk neerzetten. Dus nou, het wordt nog wat. Maar ja, je zou ook denken, meer conditie. Maar of het echt conditie is, weet je niet. Want ze komen natuurlijk alleen maar omkleden. Ter water. En weer weg. Ja, ja. Dus nou, sterkte daar... Uh... Zeker. Nou ja, het is voorlopig lang een nieuwjaar. Nee. Voor die tijd hebben we nog nee. allemaal andere activiteiten. En ja. het is natuurlijk op vrijdagavond 1 november volgende week... is er weer lichtjesavonds op de Algemene Begraafplaats Noorderduin in de Tolstraat. En uh, op deze avond is iedereen welkom om uh, zijn of haar dierbaren te gedenken... Uh, omringd door sfeervolle verlichting, muziek en declamatie... En uh, na het officiële gedeelte is er ook gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten... tijdens een kopje gluwijn, koffie of uh, chocolademelk. En uh, de avond wordt u aangeboden door de gemeente Zandvoort... Uitvaartzorgcentrum Zandvoort en de begraafplaatscommissie van Zandvoort. En ik kan je zeker aanbevelen om erheen te gaan. En het is ook fijn om even gewoon... Uh, ja, ja, er zijn natuurlijk uh, de, genoeg mensen die je uh, wil herdenken. En uh, je kan dan ook met lichtjes dan, uh, langs alle begraafplaatsen lopen. En je wordt, er, er is, Het is niet zo dat je daar aan het schrikken gebracht wordt. Het is geen Halloween-wandeling. Ah, <laughs> daar ja. zou ik nog wel even bij melden. Ja, oké. Okay. Het nou ja. heeft wel iets heel betoverends... om daar zo te lopen in het donker met al die lichtjes. Ja, dat geloof ja, ik. Ja. Mooi ook. Mooi. Ja. Goed, een poster van Formule 1. Leo Determan. Uh, die was helemaal zat van... altijd negatieve geluid... over dat er zoveel tegenstanders zijn van de Formule 1. Dat is helemaal niet waar, want... De voorstanders, die hoor je niet. Die denken van, nou, laat maar lullen joh. En die tegenstanders krijgen steeds meer uh, voeten aan de grond. Steeds meer bij de, de, de landelijke media wordt uh, geïnterviewd. En wat vind je ervan? En waar moeten we op letten? En, en hij zegt, ik ben helemaal klaar mee. Ik ga, laat een poster drukken. Je hebt een A4, die kost 50 cent. En je hebt een A3, die kost 1 euro. Die kan je uh, ophalen in de, de, de Bakkerstraat. Uh, Plonies Haarwinkel. En er zijn er nu al 200 van verkocht. En er worden weer nieuwe posters gedrukt. Hangen voor je raam. Laat zien dat je ervoor bent. Dat je het een goed idee vindt. En ik denk op zelf mooi. In het hele dorp gaat ze natuurlijk straks volhangen met deze posters. Dat ze allemaal, ja ik wil de Formule 1 naar Zandvoort. Ja, maar nou. ik heb ook nog eens, is dat het laatste berichtje? Ja, het laatste berichtje. De provincie die verleent de vergunning groen licht voor Formule 1 op Zandvoort. Dat is een bericht van gisteren. Okay. Gisteravond zelfs. En uh, met die vergunning in de hand kan het circuit vol aan de bak... om tijdelijke tribunes te plaatsen, het verharde terrein uit te breiden... en nieuwe wegen en tunnels aan te leggen. En met het verlenen van de vergunning uh, heeft het circuit volgens de provincie ook aangetoond... dat de stikstofproblematiek onder controle is. Komende week wordt er nog gereden op het circuit, maar vanaf met 3 ma november... Wacht even ah, hoor, Ja, dat de stikstofproblematiek onder controle is. Oh, nou, daar zijn we eruit ook, dat is mooi joh. Komende week wordt er nog gereden op het circuit... en vanaf 3 november moeten met mannen mag worden gewerkt om het verouderde circuit aan te passen... voor de Dutch Grand Prix op 3 mei 2020. Dus, uh, ja. Ja, het is onder controle, hoor ik net. De stikstofproblematiek uh, is aangepakt. Ja, blijkbaar. Ja, maar ja, ik, uh, ze zetten hieronder nog van... dinsdag is er nog een uitspraak in een rechtszaak... over de vraag of er wel goed is omgegaan... met de beschermde padden en de hagedisjes... op het uh, circuitterrein. Uh, maar speciaal voor hun, moeten we nog even zeggen... is bekend? er wel zo'n grote brug aangelegd... zodat ze ja? nog even naar de overkant kunnen gaan... tijdens... Uh, uh, de race. Oké. Okay. Maar is dit zo'n duidelijke vorm van. wassen -neus? Ik weet het niet. Ik, weet het. Ik, ik laat me er niet over. Klink, klinkt, klinkt het klinkt natuurlijk heel raar. De stikstofproblematiek is onder controle. Kom op, zeg. Dat is wel een rarigheid. Je nou, wordt in een goede morgenstond straks. hele scherpe vragen over gesteld. Dat kan gewoon niet anders. Ik ga daar maar eens dieper op de zaken in. Yes! You. Hij kan magische dingen doen gewoon. Ja, yeah, dit is fijne muziek hoor. Echt lekker, langzaam en gitaar. The Black Ears. Uh, let's rock het nieuwe album. en walk across the water with you. Ik zie er toevallig ook nog. Dan Eckerbach. heb ik trouwens ook nog op de playlist staan. Dat is wel vol uh, maf. Nee goed, dat is dan van dezelfde band natuurlijk. Wacht, wacht. Wat zijn ze nou aan het doen? Wat zijn ze nou? Dit is nou met een snoertje weer te kloten? Werkt het nou niet? Wacht, wacht even. Ja, we zitten proberen contact te krijgen. maar het het niet helemaal. Het in zit los. Wacht Oh, wacht. Misschien is het zuur. Oh, wacht. Ja, ik Ho, krijg nu wat binnen. Nee. Probeer eens een ander schuifje. Nee. We ja, zijn misschien... klaar. Is er misschien straks. Ja, gaat goed? Nee? Het? Nee. hier kom je Oh, er zijn nog een problemen. Zeg, nou, ik, uh, ik hoop dat het straks allemaal goed komt. Ja, naar links. Je moet naar links met de knop. Nou, laat maar even. Het komt straks vast goed uh, naar het met uh, Goeie morgen. Zand voor je. We kijken nog even de wereld in. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Uh, nou, wat gebeurt er dan allemaal? Dan moet je jouw, jouw plan toch even draaien. Ja, daarom. Ik heb hem net heb ik hem aangezet, al gezet. Hij kan zo aan. Ja? Uh, er was een mevrouw. Die, er staat nu... Oh, wat erg. Oh, wat erg? Ja. ja. Pan en koek? <laughs> nee, dus kijk kijken hoor. Uh, het zijn nou? dus zo dat de gevangenen... ex gevangenen in Amerika... Uh, die, die gaan helemaal, uh, gaan helemaal los uh, als... Vloggers. Oud-biased klant Joey Guerrero is de populairste. Amerikaans had een celstraf uit van 7 jaar voor cocaïne en wapenbezit. Ik vind het behoorlijk wat trouwens. En hij startte drie jaar geleden met zijn kanaal After Prison Show. En die telt nu al meer dan 1,2 miljoen volgers. En hij heeft dus zo'n filmpje ook waarin hij typisch gevangenisjargon uh, uitlegt. Die kreeg al meer dan 3 miljoen views. En op, of de video waar hij 10 verschillende manieren uitlegt hoe je in de bias noodles klaarmaakt. Dat bleek erg populair. En het gaat hem zelfs zo voor de wind... dat hij fulltime uh, vlogger is geworden. En hij heeft er al miljoenen dollars mee verdiend. En er zijn ook andere uh, vloggende ex-cons. Yeah. Die gaan uh, geen heikele vragen uit de weg. Want je hebt lockdown 23 and 1. Bijvoorbeeld, die praten in februari... Uh, vorig jaar, 2018, bijna een half uur lang over wat er gebeurt... als de gevangenen de zeep laat vallen bij het gemeenschappelijk douchen. Echt waar? En hij zei ook, draag altijd je doucheslippers. Yeah. En uh, op zijn YouTube-kanaal biedt hij nu t-shirts en kaptruien... van die hoodies waarschijnlijk, dat okay. zijn beelden in is te kopen avond. Loop hij er ook rond? Weet ik niet, maar het oh, grootste merendeel van de kijkers zijn geen gevangenissen... maar die zijn wel nieuwsgierig. En die willen wel weten hoe het rauwe biasleven er echt aan toe gaat. Dus uh, ik, ik ga eens kijken. Ze hebben allebei dus hun criminele leven vaarwel gezegd en gaan nu volop als vlogger aan de gang. Er zijn kabels op de kust, want er zijn meerdere oud-gevangen... die denken, oh, dat ga ik ook eens doen, weet je wel. Dus wel ja, ja. Ik vind het wel bijzonder. Ja, ja het is op zich wel goed om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Eh, misschien krijgen we dan toch veel meer mensen te doen. Tegenwoordig vinden we ook dat de mensen in de gevangenis... allemaal, uh, jezus man, die krijgen alles uh, gewoon uh, geserveerd, weet je wel. Je hebt ja. eindelijk eens een beetje tijd voor jezelf... in plaats van die de kinderen en zo allemaal... Ik bedoel, uh, is dit een idee? Gewoon. Oh, je hebt uh, heb de Jolande Keuze hebt de Keuze klaargezet. Het gaat eigenlijk om... nu... Natalie Merchant. Ja, oké. Okay. En zij uh, is, is uh, van 1963. En uh, zij heeft een nummer genaamd Carnival. En ze heeft oh. toch een hele bijzondere stem. Okay, denk nou. van, ik heb er te weinig van gehoord. Nou, we gaan zo even luisteren. Ik wilde zeggen natuurlijk Robert Bas, gisteren weer vrijgelaten. Die was natuurlijk gegijzeld omdat hij een contact had gehad met uh, een van zijn uh, informatiebronnen. En hij moest meer vertellen aan de richter. Dat deed hij niet en dan word je gegijzeld. Dat is wel heel bijzonder in Nederland. Gelukkig is dat nu uh, teruggedraaid. Maar als we dat pad opgaan, dan staat alles in het teken van veiligheid. Alles moet open. En nou, ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. Democratie is natuurlijk wel op zijn weg, uh, op zijn rit te hoor. Dat is gewoon wel duidelijk. Nou, oh. uh, laten we even die Holanda keuze doen. Okay. 5,8 miljoen weergave. Is dat mogelijk? Dat is, dat is uh, bijzonder. Oh, lekker zoetsappig. Het klinkt niet eens dus aan de carnaval. Het is een lekker zoetsappig uh, plaatje met een mooie dame waar je naar nou kan kijken. Well, these The streets, a virtual stage. It to me. Makeup on their faces, actors took their places next to me. Life well, I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill-seekers, vendors and the dealers, they crowd. in a spectacle of wealth and poverty in the diamond market, the scarlet welcome carpet that they, they just rolled out for me and I've walked these streets in the madhouse as the silent they can be where a wild Ik ben met, leuk om met haar zeg maar naar de carnaval te gaan. Ik weet niet of het echt een dolletjes wordt die avond. Wordt wel relaxed, denk ik. Nee, goed, het zal zal wel. Nee, ik ga nog niet. Wacht nog even. Zet hem nog even uit. Hé, hey, vast. Doe hem nog even uit. Ja, ik ga nog niet mee naar het platteland terug. Ik blijf toch even hier hangen en we, we hebben nog wat berichten. En, uh, nou goed, een die berichten is... Een van die berichten is uh, dat er een... Uh... Een uh, komeet uit een ander planetensysteem op bezoek is in ons zonnestelsel. Oh? Ja, het is de uh -huh. komeet 2i Borisov. Oh, die heb ik al gezien, ja. Heb je hebt die hier wel gezien? Ja. Oh. Nou, hij werd dus al op 30 augustus uh, jongsleden ontdekt door de Oekraïense amateur-astronoom Borisov. Vandaar dus dat hij die naam krijgt. Dat is net als bij die ene film ook, hè? Ja. Yeah. Dat hij uh, iets kreeg, uh, de naam kreeg. En uh, ze hebben hem en het schijnt dat het object dat dichtst bij de zon. Komt op 7 december, wanneer de komeet twee keer zo ver bij het centrum van ons planetenstelsel vandaan is als de aarde. Dus we zouden het dan wel moeten kunnen zien. Oké, okay, het grappige zonnestelsel denk je zelf: oh, die is in de buurt van de aarde. Maar het zonnestelsel is zo ijzerlijk uh, groot. Ja, gewoon en, echt. Dat je denkt van: oh, en, hij komt in de buurt van de zon. En hoeveel zonnestelsels zijn er al niet? Hè? Oh ja, oh, dat was ik even vergeten: er is meer dan de zon dan, dan wij. wij zijn hartstikke belangrijk. Bij ons gaat het allemaal om. ...erg belangrijk zijn wij. Totdat je uitzoomt, net zoals uh, nou ja, heel veel astronauten het hebben gedaan... ...en die gaan de ruimte in en kijken dan denken van... ...waar is de aarde eigenlijk? Oh, ik moest oh, over mijn schouder kijken, daar zie ik iets. Daar kom ik vandaan. Ja. Dat is alles. Dat is alles. En dan kijk je de andere kant en denk je... ...oh, maar er is veel meer. We zijn eigenlijk allemaal gewoon fuck, we zijn allemaal niks. We zijn een stardust. In Een zandkorrel in de woestijn zijn wij. N Nog minder schijnt, dat zeggen dan ja, ja, ja, ja, de echte ja, ja, ja. wetenschappers. Nog minder zelfs. Nog minder. Ja, Och. dat is echt, ja, ja, ja, weet ja. ik veel, er, uh, nee, er zijn meer zonnestelsels dan zandkorrels. Dan, nou, zoiets is het. Nou, vandaag verontrustende berichten in de krant te lezen. Een dader moet 60 jaar worden opgesloten. Uh, als hij bij IS vandaan komt. Nee, dat gaat over moloten. Die zeg maar een Landgraaf een dierentuin s'nachts bezoeken. En dan nou met een knipschaar zeg maar gewoon een hekkenstuk knippen. Een eh, man die daar werkt. Eh, even kijken naar zijn naam. Eh, nou nee goed, ik ben zijn naam even kijken. Maar goed, die zegt, de man die, die daar uh, alle hekken controleert. elke ochtend, en dat is ook wel nodig. Bij het leeuwverblijf hadden ze dan een gat in het hek geknipt. Oh. Gelukkig heb je er nog een hek en nog een schokdraad. Dus ze zijn wel goed beveiligd. Eh, maar het is toch maf dat mensen dat doen dat ze dan schaar meenemen en denken van... we gaan die Leeuw uh, vrij laten. Hij denkt dat het geen... Uh, uh, noem je dat... Uh, uh, uh, dierenactivisten zijn. Want die zullen het meteen opeisen. Die zullen het in de krant laten zetten. Hij zegt, het zijn gewoon mensen die een beetje na zijn. Een beetje raar. Een beetje naar in hun hoofd. Naar hè? In hun hoofd die willen gewoon de maatschappij lekker laten... Uh, uh, ja, shockeren. En Dus, uh, nou ja, goed. Vandaag in de kant te lezen. Goed. Oh. Dierennieuws. Ja. Goed, jackpot voor de 1,4 miljoen valt in Holland Casino in Eindhoven. Ja, zeker. Is dat echt één iemand, wint dan 1,4 miljoen? Is nou ja, dat... ik weet niet. Één van, de, één van de twee winnaars, dus ze hebben het waarschijnlijk samen. Maar die twijfelde vooral vooraf nog... of ze nog wel op die uh, Mega Millions automaat moesten meespelen. Want de jackpot valt toch niet, dacht hij. Oh, het is toch een hij. En uh, de mannen die mogen er nu in totaal... 1,4 miljoen ruim meenemen. En wat ze met het bedrag gaan doen, weten ze nog niet. Nee. Maar gokkers die meedoen, die maken dus kans op de jackpot... als ze met een maximale inzet van 5 euro meespelen. En, uh, ja, ja, het is wel eerder. die jackpot viel eerder het jaar in ons Hollands Casino's in Utrecht. Dat ook bijna 2 miljoen. En in Valkenburg 1 miljoen. En Breda. We moeten gaan gotten. Ja, maar wacht even hoor. Dit, dit klinkt heel erg leuk. Maar uh, waar gaan ze hier aan belasting aan betalen? En maar, dat zet... maakt niet uit. En uiteindelijk zetten ze op de bank. En hoeveel belasting moeten ze dan gaan betalen? Omdat ze het op de bank zetten. Ja, nee, en hoeveel gewoon... rente krijg je dan ook alweer? Je moet gewoon gelijk een huis kopen. Gewoon een leuk huis. Stapelstenen. Huis. Ja. Ja. Maar ja, goed. Die huizen zijn straks ook niet meer waard. Want straks ja, zijn we maar... te veel huizen. Het is echt nog even een klein beetje. Nou ja, je houdt kort. in ieder geval de helft over. Dus dan heb je zeven ton. Nou, dan kan je toch wel een leuke condo verkopen. Zeker als je het een beetje buiten de rand staat. ja dat is waar goed ik ja, word er altijd heel hebberig. dan denk ik 1,4 en dan gaat de helft eraf. jezus dan hoef ik het bijna al niet meer <laughs> moet zo je zoveel inleveren Zoveel wel inleveren ja, dan nee, moet joh. niet eerlijk niet veel meer nee hoor nou goed, even ik wil het plaatsen. best winnen ja natuurlijk nou goed ik heb er nog nooit bezig. Het dus hebben die dingen die nooit gaan ook gebeuren ook geen staatsloten nee wel even onzin ik, ik snap ook niet waarvoor al die bekende sterren eraan meewerken dus ah, de, echt ja. zodra een reclamespot komt zie je bijna wel tien bekende Nederlanders die zich ermee mee bezig houden nou, die mogen gewoon de rest van hun leven. Gratis meespelen. Is echt, ik zou me daar nooit voor. Die worden lenen. gewoon niet in geld uitbetaald, die worden in lood uitbetaald. Ik oh, mag gewoon niet, je daar mee. dat je daarmee bent. Dat is goed, toch niks. Ze steunen ook heel veel goede doelen, dat moet ik niet vergeten. De Vals hier op de radio: The Runner. event. Superglaaf, klopt, ik het einde van het radioprogramma The Runner van The Falls. Echt aanrader om daar eens wat meer fysiek van te gaan luisteren. Het is een beetje punk rock, het is op zond ontzettend opstandig. Ja, het is niet mijn aard, ik ben nooit opstandig. Ik ben altijd zo lekker meegegaan. Ik ben ik altijd mijn hele leven altijd geweest al gewoon. Nou, ik zie dat je even de A.S. Ja, rock. Ik, ja, ik is rock... Ja, ik heb IJS Rock, ja... A.S. Rock. Ja, ik vond het wel waanzinnig. Nou kan ik er niet meer heen en dan niet meer opklimmen. Maar ja, ik was dan ja, dan dat een. Wat, wat is de theorie ook weer van de aboriginals? Die hebben het zelf helemaal met de hand gemaakt. Ik ben in, zelf in Australië geweest. Dat weet ik en, niet. Nou, goed, goed, ik heb met, met verschillende mensen daar contact gehad. En ja, de aboriginals, ja, ze zijn het ook echt niet helemaal goed behandeld. Heel veel aboriginals hebben natuurlijk ook niet helemaal een goede functie. Daar lopen ook een beetje dat je denkt van ja, wat doen we met mijn leven? Ik maak kunst. En die hebben soms theorieën bij, bij bij de natuur, ik ben bijvoorbeeld bij een grot geweest... en daar zijn dan muurschilderingen die zijn gemaakt door aboriginals van heel lang geleden. En dan zeggen ze altijd, ja, die muurschilderingen die zijn daar gemaakt... en dan hebben ze die grot helemaal uitgegraven. Oké. Okay. Uh, nou, ja, ook denk, nee, ik denk dat het andersom is. Die, die grot was er al, toen hebben ze een muurschildering gemaakt. Nee, nee. Die muurschilderingen zijn er gemaakt en toen het vonden ze zo bijzonder, hebben ze die grot gegraven. Nee, die muurschilderingen stonden er al, en daar hebben ze een grot eromheen gemaakt. Ja, zoiets. Dat denken ja, ze altijd. Nee. Ze, ze hebben hele aparte theorieën en ja, hele mystieke gedachten over de wereld. Ik haak af, maar ik ben toch zo'n nuchter Noord-Hollander. Dus nou nee, goed. Ze hebben nu wel heel veel respect voor de Aboriginals. Dat is wel heel mooi gemaakt. Dat ze er niet meer op die rock mogen klimmen. Vertel. Geen meer. Nee. Ik wou nog even wel melden dat vandaag dus wel om vier uur... het Open Kampioenschap Garnalenpellen begint. Hè? Bij uh, oh ja. Heel goed dat je dat, dat niet, gedaan nog. niet gedaan. En morgen heb je muziek op de zondagmiddag met Onno van Dijk... en zijn leerlingen vanaf vier uur in de Oosterparkstraat 44. Ik heb eigenlijk nog steeds dat ik denk van... ik wil er eigenlijk een keertje heen. En dan nou ben ik weer niet in land. Maar, uh, maar wat ik heel gek vind... op de 29 staat er een wapenzangers meezingavond. Maar dat is op een dinsdag. Ik kan me haast niet voorstellen dat het waar is. Maar ja, om half acht, Wapen van Zandvoort. Zandvoortse wapenzangers avond. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat wordt wel leuk. En er is volgende week, de 31, is er weer een regenboogborrel. In Café Het Wapen van Zandvoort. Ja? Dat is van uh, half zes tot half acht. En dat is voor de, de uh, LHBT en nog wat uh, gemeenschap. gemeenschap. Ja, dat <laughs> ja, is goed. Nou goed, ik... Uh... Ja, kom zo nu. Ga een beetje mee, Ik ja. We nog uh, één plaatje en dan uh, zijn we... Is het weekend voor ons? Dan vocht. zijn we... Zijn we vrij? vrij? Ja. Dan zijn we vrij. Ja. En straks uh, tien uur. Goeiemorgen, Zandvoort. Kijk, zijn de lijnen oké? Okay? Nee, sorry. Ik zou het met mijn lastig vallen. <laughs> we spelen al later voor een nieuwe uitzending. Hoi, hoi. Tot volgende week. Jan Eckenbach.